van die journalist. Dat kind in een Naomi Brunoise, hoe de manier van de dom. Ik kon hem niet van de dom. La La de, van de Waar is, is Vermeer? Ah ja, Vermeer. Um, die zit op 2 D, die banden te bekijken van de security van het concertgebouw. En hij houdt ook contact met Vermeulen voor zijn verslag van die in brand in Lothmei. Goed van wel? hem. Ja. Oké, okay. Wat u tweeën betreft. Ja, uh, commissaris, commissaris Luister. in verband met gisteren, met Albert Park. Luistert, Welk Albert ik... Park? Ik weet van niks. Ah. Ah, je gaat dus niets zeggen tegen de key van... Nee, Karinke, ons... je moet niet bang zijn. Ik ga je avontuurtje niet rapporteren. Enfin, zolang er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen. Do I make myself clear? Ja, dank je. Hm? Nou, sorry, dank. dat komt ervan als je Amerikaans bezoek in ja. huis hebt. <laughs> Commissaris, je moet een eten voor ontbijt. <laughs> moet jij toevallig het laatste nummer van Rondivou niet gaan kopen, hè? Nee. Misschien staan er nieuwe verhaaltjes in over onze potloodventer. Commissaris, alstublieft. Hij denkt toch niet nou ja, dat ja, ik... zwijg nu maar, zwijg nu maar. We hebben voorlopig andere katten te geestelen. En ik heb zelfs een uh, dringende werklunch uh, met uh, Hannelore. Ah. Voilà. Uh, hier is een lijst met de namen van de mensen die in het concertgebouw zaten... rond de tijd dat die afgekrepen pink daar ja. achtergelaten is. Ja, en stom het even. Met wie dan we beginnen? Nou, of, uh... Goeie vraag. Wacht. Ik zet een kruisje... Hier zo, bij de belangrijkste namen. Ah, Begin maar met hier. deze grapjes ja. hier. Verfaille. Ja. Ja. Ja. ja, en uh, check tegelijk maar eens... heel grondig wat die meneer zijn tijdsgebruik mm -hmm. geweest is... sinds die inbraak in zijn villa. Okay. Ja. Uh, eh, vanin, uh, Ja, kom Bruno, we er zijn ermee weg. Hey, hey, zeg, maar, gaat er naartoe? En Operation Fatal Attraction dan? Ik was juist van plan mijn eerste briefing ja, maar, te geven. Excuseer, sir, opdracht van de commissaris... Ja, maar, maar... Ja, sorry commissaris, maar we hebben hier voorlopig wel onze handen vol hè? Huh? We zitten met een afgeknepen pink Met een verdachte brand Met een verkoold lijk zonder pink Dat misschien bij die eerste pink hoort Ik zit met een potlood van in hè, Met huh? massa toeristen die speciaal hier komen voor Brugge 2002 En niet om dat potlood te zien hè? En trouwens, hoe zit het met de zaak Verfaien? Die heeft absolute prioriteit. Hè? Uh, maak u geen zorgen commissaris Meneer Verfaien staat bovenaan mijn lijst Tot straks misschien Uh, ik ga voor de boeijabijs. Uh, mm -hmm. Doen we niet eerst een babykreeftje, Anneke? Oh, ik kan ze u aanraden, mevrouw. Babykreeft is een van de specialiteiten van kasteel Katelien. Hebben we daar tijd voor? Oh, schatje, we maken daar tijd voor. Hè. We hebben een en ander te bespreken. Hm? Oké, okay, uh, twee kreeftjes en twee boeijabijs, alsjeblieft. Mm -hmm. En uh, hebt u ook al iets gekozen uit de wijnkaart? Ja, uh, hier, uh, breng ons maar een pouille Fumé. Oké. Okay. Mm. Dus... Merel heeft eigenlijk aan u toegegeven dat Max inderdaad zijn kook in het concertgebouw gaan halen is. Zo goed als, ja. Maar luister nu eens, Peter... Ja, sorry, Anneke, sorry. Ik weet al wat je gaat zeggen. Maar ik blijf erbij, nicht of geen nicht, wij spelen hier zwaar met vuur. Oof. We betrappen hen op het bezit en het gebruik van haatdrugs bij ons in huis en we geven ze niet aan. En waarom heb jij Max dan niet voorgeleid, als dat toch uw standpunt is? Ah, dat heb ik voor u gedaan, hè, Anneke? Oh, van u, alstublieft. bleef. laat ons dat nu eens... In ja, ja, ja, ja, maar heb je er al eens bij stilgestaan wat er ons misschien boven het hoofd had? Sinds die pink gevonden is in het concertgebouw? Nou, ik denk al een beetje vooruit, hè, schatje. Dat is mijn job. We hebben vannacht een lijk gevonden zonder pink. Ja, in Loppen. Kilometers verder. Maar tot hiertoe weten we nog altijd niet of die pink bij dat lijk hoort, hè? Dus in afwachting... Anneke, Anneke, niet zeveren, hè? Ik heb geen verslag van Vermeulen nodig om te weten dat er maar een heel kleine kans is dat die twee niks met elkaar te maken en top, hebben. En toch ben ik heel erg benieuwd of Vermeulen er zal in slagen om bij dat compleet verkoolde lijk voldoende bewijsmateriaal te vinden. Ik dacht eerst, die pink, oh god, dat zal een soort practical joke zijn. Maar nu zie ik dat enigszins anders. Ja? Dit begint wat mij betreft heel sterk te lijken op een afrekening in het drugsmilieu. Ja. En nu gij? Oké, okay, oké. Okay. Stel dat het waar is. Max en Mere zijn toch duidelijk geen zware drugsverslaafden. Laat staan dat ze zouden dealen. Nou, jij leest dat van hun gezicht af, of wat? Maar waarom zouden ze, Pieter? Het zijn zijn ja, artiesten. Ha, dat hoor ik nu al voor de zoveelste keer. En dan... Ik ben ook een artiest. Ja. In bed bijvoorbeeld. Oh. He, he, he, uw eigen woorden. Ik denk dat het allemaal puur toeval is. Ja. En oké, okay, Pieter, misschien is het een afrekening. Maar vergeet niet, Merel en Max zijn hier amper 24 uur in het land. Hè, en dan zouden zij al direct... Nee, nee, nee dat weet ik zo maar te doen. Jij bent toch een echt familiemens. Maar... Ik wou dat ik ook uw nichtje was. Dat heeft er niks mee te maken. En tussen haakjes, pas maar op. Want volgens Max is Merel niet bepaald een heilige. Hij moet spreken. Voilà. Ziet je wel dat er op zijn minst dubieuze elementen in het spel zijn? En wie gaat er proeven? Meneer? Meneer? Mevrouw zal dat wel doen. Zij is in staat om in een oogopslag echt en vast te onderscheiden. Zo dus. Ha, ha, ha. Werf van, in. Heel lekker. Ja, dank u. Prima. En mogen de kreeftjes ook al komen? Ja. Ja, gooi ze maar in het kokend water. Ah ja, doe straks eens iets voor mij. Probeer de antecedenten van Paul Verfijs te pakken te krijgen. Jij gaat daar rapper aan geraken dan ik. Oké, okay, ik zal ervoor zorgen. Ik geef me nu eens een kusje. Want is het precies nog altijd kwart voor mij, <middels> hè? <he>? Ja, ja. <middels> <middels> ja. Ik hoop dat we met heel die drugsaffaire niet de flater van ons leven begaan. va. Enfin, één ding kunnen we al met zekerheid stellen. Wat dan? ...dat onze Bob zijn carrière als drugshond nu wel definitief mag vergeten. Gezondheid. Dus uh, dat die brand is aangestoken, dat is nog altijd niet voor 100 zeker. Nee, maar dat die stalknecht al dood was voor de brand is uitgebroken... ...dat is nu wel degelijk een uitgemaakte zaak. Wanneer gaan we iets weten over die pink? Ja, daar kunnen ze wel, dokter Dupont, als Vermeulen op dit moment nog niets over zeggen. Ja. Vermeulen kan ook nog niet bevestigen of die dode inderdaad Frank Lernhout is. Ik veronderstel dat de moeder ondertussen al opgedoken is. Ah ja, wacht dus, uh, dat moet ik ook nog vertellen. Ze is vannacht nog gekomen kijken, maar ze is direct weer weggereden. Met haar Range Rover? Ach nee, voor zover ik weet staat hij nog altijd op het erf. Nou, dat is vreemd. Hoe is ze naar daar gekomen? Ze is door iemand met een fort K gebracht en daarmee ook weggereden. Fort K? Nummerplaat? Kleur? Maar waarom is dat belangrijk? Vermeer, we zijn met een brand bezig en met een verdacht overlijden. De agent die we daar hebben achtergelaten heeft dus niet eens de moeite gedaan. Ja, Het was vier, ze gekent oh, hem. Ja, ja. Volgens hem zat er een man van middelbare leeftijd achter het stuur, maar meer details heeft hij niet opgemerkt. Oh, jongens toch, jongens. Moet ik nu alles zelf doen? Ja, goed, uh, ga moeder en dochter van Kleven nee. dan nu maar ophalen. We zullen ze uitgebreid aan de tand voelen.